a new Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie op Cuba heeft tientallen demonstranten opgepakt... kort voor president Obama aankomt. De dames in het wit protesteren iedere zondag... tegen de communistische regering en ze worden regelmatig gearresteerd. Deze keer lag het protest extra gevoelig vanwege het bezoek van Obama. Hij is de eerste Amerikaanse president die het eiland bezoekt in 88 jaar. Er waren ook honderden regeringsgezinde betogers... die leuzen schreeuwden tegen de demonstranten. De dames in het wit zijn voornamelijk namelijk vrouwen van politieke gevangenen. Hun leider is een van de dissidentenleiders... die zijn uitgenodigd voor een gesprek met Obama de komende dagen. Obama wordt ongeveer over een uur op Cuba verwacht. Schiphol heeft vandaag 36 vluchten moeten schrappen... als gevolg van een staking van Franse luchtverkeersleiders. Ook reizigers op Eindhoven Airport hebben last gehad van de staking... en de gevolgen daarvan zullen ook morgen merkbaar zijn. De staking van een deel van de Franse verkeersleiders is vanochtend begonnen en zal 48 uur duren. De verkeersleiders voeren vaker actie. De prijsvechter Ryanair is inmiddels een online petitie begonnen. De luchtvaartmaatschappij wil dat de Europese Commissie ingrijpt en stakingen bij de luchtverkeersleiding verbiedt. Turkije heeft de Belgische ambassadeur bij zich geroepen om erover te klagen dat aanhangers van de PKK afgelopen week in Brussel een tent hebben mogen plaatsen. Dat hebben diplomatieke bronnen gezegd tegen het persbureau Reuters. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken heeft ook telefonisch van zijn Belgische ambtgenoot geëist dat de tent van de Koerden wordt weggehaald. De PKK-tent was neergezet bij het gebouw waar de top tussen de EU en Turkije heeft plaatsgevonden. De Koerdische afscheidingsbeweging wordt beschouwd als een terroristische organisatie. Het weer vanavond en vannacht droog bij een graad of vier. Morgen zijn er opnieuw veel wolken, dan trekt er een storing met wat lichte regen over. Later schijnt in het noordwesten mogelijk nog even de zon en het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1158 hier op CFM Zandvoort. Mijn naam is Berdo Veugen, uw gasten, hier voor de komende twee uur in dit Andy Waits muziekprogramma. Gaan we gaan weer beginnen 32 tracks te gaan, over, verdeeld over twee uur. En de eerste is weer een gloed, gloed nieuwe van Al Jewer en Andy Mitran, oude bekende voor dit programma. En de cd heet Trends Migration, A Journey with Friends. Nou, dat is natuurlijk altijd heel fijn. Gezellig met elkaar op reis. Muzikale reis, weliswaar. Ik wens je heel veel luisterplezier over deze muzikale reis over de wereld. 谢谢你 Thank you.